Goedenavond. ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. In Spanje en Frankrijk neemt de regering maatregelen tegen de hitte. In Spanje is het nu veel warmer dan normaal rond deze tijd, weet onze correspondent daar. De gemiddelde van, zeg maar, sinds de metingen zijn, dan zou het nu afhankelijk van de streek 5 tot 15 graden koeler moeten zijn dan het nu is. Het, het record vandaag is bereikt in, uh, in Córdoba in Zuid-Spanje, Andalusië met 36,9 graden. Dat zijn temperaturen die we hier in de zomer wel gewend zijn, maar Absoluut niet in april. En voorlopig blijft het heet in Zuid-Europa. Boeren in Spanje krijgen via een Europees noodfonds geld. Om, omdat oogsten zijn mislukt en zaaien door de hitte nu niet kan. In het zuiden van Frankrijk staat de brandweer nu al op scherp vanwege grote bosbranden. Was je van plan om morgen of zaterdag met Transavia te vliegen vanaf Eindhoven? Check je mail dan even goed. De vliegtuigmaatschappij schrapt opnieuw vluchten, schrijft het Eindhoven's Dagblad. Komt doordat Transavia te weinig vliegtuigen heeft. En dat gaat voor zijn bedrijf nog wel vaker voor problemen zorgen. Zo'n 150 vrachtwagens met Oekraïnse landbouwproducten, zoals gaan en zonnebloemolie, kunnen niet onze kant op. De wagens worden tegengehouden bij de Oekraïens-Poolse grens. Sommige chauffeurs staan er al twee weken en zeggen dat ze bijna door hun eten en drinken heen zijn. Waarom ze worden tegengehouden is niet duidelijk. En koning Willem-Alexander heeft uitgebreid zijn verjaardag gevierd in Rotterdam. De stad was hartstikke druk en langs de kant stond het rijen vol. Volgens Willem-Alexander zelf was het een fantastische dag. Wat Rotterdam hier neergezet heeft op deze Koningsdag is onovertreffelijk. Ondanks dat 0-10 voor hem als Ajax-fan niet zomaar een stad is. Wat ik wel wil zeggen, en ik wil niks jinxen, dus ik ga niemand feliciteren. Maar er is maar één team wat uh, verdient om dit jaar Nederlands kampioen te worden. En als je Nederlands kampioen bent, ben je ook mijn kampioen. En dat bewees Maxima. Zij liep zelfs even rond met een Feyenoord-sjaal om die ze kreeg van iemand langs de kant. Het weer, op veel plekken schijnt de zon, maar vanuit het zuiden komen er buien. Vanavond gaat het overal regenen en koelt het af tot een graad of 8. Morgen wisselvallig en 13 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staat er file op de ringweg van Amsterdam. De A10 West richting de A10 Noord. Voor de Koentunnel, 3 kilometer. Door een ongeluk is er maar één rijstrook open. De vertraging is 20 minuten. En daardoor loopt het ook vast op de A5.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 No cover. We openstraf van deze Koningsdag bij Alternative FM begonnen met The Prophet uh, van Alaska, want uh, dat zijn de makers. En Alaska gaat 17 juni spelen in de Piers Volendam. Dus voor die mensen die uh, heel erg uh, bijzonder van de muziek van Alaska uh, houden, zou ik daar zeker naartoe gaan. Want zo vaak treden ze niet op, en als ze dan optreden, dan doen ze dat meestal in de eigen plaats, Volendam dus. Um, the Prophet, uh, dat is van een album Prospero. En die is uit 2015. Wat gaan we doen? Het is uh, eigenlijk een bomvol. We gaan straks uh, praten met Notulist. En uh, met uh, Elise Joy Kommer van Lights on the Lake. Want die gaan morgen hun EP releasen. Dat is even voor het uh, spoorboekje voor dit moment. Want anders kom ik niet helemaal toe aan al die nieuwe dingen. Die er moeten gedraaid moeten worden. Hoewel dit niet helemaal nieuw is. Want dit is... X, beter bekend als Marnix Dorenstein. En een instrumentaal nummer heeft hij uitgebracht Zo vlak voor mij En zo heet het eigenlijk ook Thank you. Ik was een verloren jongen aan de fles. Had geen hoofd voor die ogen van de stress hadden het broken en de drank. Ik was al up in de trap. Zit in mijn hoofd, niet in mijn hart. Nu ben ik zo en geplast En gefocust en relaxed Kijk, verlicht me als een veer. En waarbij je beter bent. Tegen verkeerde twee dagen voor kerst. Een van, van jou als blaadjes in de herfst. Met jou op mijn best, ja mijn girl, ik zeg het met chest en ik meen het die yeah, yeah. van mijn hart, je maakt mijn verliefde verlegen Alles wat ik zeg voelt zo fout Je kijkt even weg, ik vertrouw op mezelf Hoe ik praat, hoe het ook. ik gedraag, ik nee, beloof Heb mijn ogen gefocust, alleen maar gefocust op jou ja, ja, ja, ja. Ken je van zeven geleden? Jij zat altijd op mijn mind. Aan beide met een ander, maar die shit is nu voorbij. Baby girl, listen, ik wil jou weer aan me saai dus ik Jouw is een vibe. Je maakt me verlegen, ik jou ook. Ik kom je tegen in elke droom. Voor pakken aan de shell, dat is wat ik hoop Dit is fijn, dit is ons beloofd. Je maakt me verlegen, ik jou ook. Ik kom je tegen in elke droom. Voor pakken aan de shell, dat is wat ik hoop Dit is fijn, dit is ons beloofd. Alles wat ik zeg voelt zo fout. Je kijkt even weg, ik vertrouw op mezelf. Hoe ik praat, hoe ik loop, ik gedraag, ik beloof, heb mijn ogen gefocust. Alleen maar gefocust op je. Er zit wel een fikse drumbeat onder van deze John en Marcos, gefocust op jou. Ze hebben al eerder geprobeerd aan de popronde mee te doen. Of ze dat voor elkaar gaan krijgen in 2023, dat moeten we nog afwachten. Maar het materiaal, er komt nog meer materiaal in de vorm van een compleet album. Dat hebben ze wel besloten met z'n tweeën. Daarvoor hoorde je X met May... En uh, dat zijn dan de Noord-Hollandse producties die we nog een beetje moesten inhalen. Nu zijn we toegekomen aan het hagelnieuwe werk. Want ja, uh, er is ook nog hagelnieuw materiaal wat morgen uitkomt. Uh, en dit is er een van. Zij heeft vorig jaar haar uh, EP Bitterzoet. gepresenteerd. En dit is de nieuwe single die je morgen ook uh, kan beluisteren op... ...verschillende streamingplatformen. Ik heb het over May Evans en Voordat Je Gaat. Je warme adem vult de lichten. kijkt me aan. Voor even blij voordat je gaat. Ik hoef niet terug, maar voor heel even. En ik wil niet dat de muziek stopt en mensen kijken verbaasd en op zich is dat wel logisch, hoor. Want heel mijn hoofd gaat op en neer omdat de Laat mij me Justin Bieber voelen als ik meezing Met alle liedjes die er staan in mijn playlist En ik ruik de valse noten, dat weet ik Maar ik ken even geen schaamte Dus ik zing die nummer 1 in uit volle borst Wat een lekker gevoel En nu snap ik echt meteen wat die rapper bedoelt Met zijn teksten, die ik echt geweldig vind Volume 100 en noise cancelling Positieve energie van de liedjes op de feed Zet die nummers op repeat Het volume te hard, beetje bouncing op de beat Schrik niet van wat je ziet Meezingen met het lied, een topklap top Ik zit met mijn oortjes op de Fiets. Dus, sorry, ik hoor je even niet. Ik heb nu mijn handen van het stuur en ik bounce met mijn lichaam op de beat Je moet me laten gaan, alle mensen kijken mij daar aan. Want ik ben één met de muziek, ik zit met oortjes op de fiets. Sorry, ik. Je even niet, niks persoonlijks Met die oortjes in blijf ik steeds maar wegdromen En dan luister ik een nummer waar die rept over dingen die ik ook wil En dat laat me geloven dat het me gaat lukken Voor mijn doelen ben ik nog bezig En mijn zang is niet perfect, maar dat kan me er geen fok schelen Beetje saaie guy, je ziet me niet op feesten of in clubs Behalve bij een optreden. Maar het is nog een hobby, af en toe een bijbaantje Ik heb niet echt money, ben elk weekend aan het editen of nummers recorden Want ik focus me daarop, ik ben een serieuze jongen Maar dat is voor later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 Dat was hem. Notulist. En op de fiets. En daarmee kreeg hij... In, uh, tijdens de Night Edition, maar volgens mij kreeg hij dat ook in de grote zaal... Uh, kreeg hij toch daar de boel plat mee. En nog een week te gaan. En dan mag hij optreden bij Bevrijdingspop. En we hebben hem aan de telefoon. Want uh, dat is dan ook weer een aanleiding. Want uh, hij gaat een nieuwe single uitbrengen. Goedenavond. Goedenavond. Ja, dat is even een tijdje terug alweer. Ik uh, denk februari, maart zo'n beetje... dat we elkaar hebben gesproken. Dus, ja, voelt langer. Ja, dat is, dat is al een maandje of twee uh, terug, denk ik, zo'n beetje. Ja. Maar uh, even over deze, want uh, op de fiets... je beschrijft eigenlijk een beetje min of min je leven. Ja, eigenlijk wel. Het is gewoon de dagelijkse routine... die er uh, eigenlijk wordt gerept. Uh -huh. Ja. Ja, uh, maar wanneer komt dit erop? En hoe komt het op... ...om ja. dit uh, te maken? Ja, nou het was eigenlijk... ...ik zat met mijn vader in de schuur... ...want ik maak met hem uh, veel nummers. Mm -hmm. En ik had gewoon... Ja, ...we hadden een beetje een beat ...die voor ons doen best wel goed was. Mm -hmm. uh, we waren er erg tevreden mee al. Het was echt, echt een, een, een schets eigenlijk. Mm -hmm. En toen ging ik een beetje... ...ja, een beetje... ...bedenken waar ik dan over kon schrijven. Ja. En toen dacht ik... ...ja, liefde kan ik wel doen, maar zit ik niet nu op te wachten. En toen dacht ik, weet je, ik, ik ga gewoon schrijven over wat ik elke, elke ochtend doe naar school. Mm -hmm. Ooit eens op de fiets. En um, toen kwam dat refrein eruit. Ja, die vonden mijn vader en ik allebei echt heel nice. En ja. toen de first schreven. Ja, toen ja. kwam dit. Ja, heel, hoe kom je eigenlijk allemaal op die woorden? Tja, ja. <laughs> ja, vaak gaat het wel automatisch of zo. Het, ja. het, je, je merkt sowieso dat het natuurlijk veel sneller gaat dan dat dat in het begin mm. uh, ging en ik heb wel dat ik eigenlijk elke dag ben ik altijd wel bezig met oeh wat kan een vette boordspelling zijn voor in een rap mm. en als ik er dan eentje heb of een idee voor een tekst of iets dan schrijf ik het op of dan uh, neem ik het op met zo'n dictafoon app die heb je altijd bij je eigenlijk ja Zeker. Ik ben een puber, hè? altijd met telefoon. <laughs> Duidelijk. <laughs> uh, want, uh, want je zit nog op uh, school, hè, geloof ik. Op het Schotel ja. Lyceum in Haarlem. Dus dat is hier uh, vlakbij eigenlijk. Um, ja. want, uh, maar dan is de vraag, uh, hoe hebben ze daar op school gereageerd... op uh, al datgene wat je dus uh, allemaal te maken bent? Ja, sowieso. Naast dat, um, met mijn vrienden en klasgenoten natuurlijk gewoon supporten. Daar ja. uh, ben ik sowieso blij mee. Um, zijn ook gewoon, de, de docenten zijn altijd gewoon uh, positief over geweest. Ik heb altijd gewoon naar mijn opname dingen mogen gaan als ik vrij nodig had of verlof. Dus ja, eigenlijk, heel mijn school gaat gewoon, ja, doet gewoon normaal, doet gewoon goed. Ja. ja. Je, je doet het ook gewoon goed op school, of niet? Ja, het gaat best wel lekker op school. Oké, okay, oké. Okay. Ja, uh, ik vergelijk je een beetje met Sven Ros. Want die, uh, die presteert het om uh, dan uh, liedjes te gaan schrijven midden in de nacht. En dan begon hij op een gegeven moment te slapen uh, tijdens de lessen. Is dat jou ook overkomen of niet? Nou, nog niet. Maar <laughs> af en toe heb ik wel een hoor. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Dan even naar, vooruitkijkend naar volgende week. Want ja, volgende week, vrijdag, dan is het D-Day. Dan mag jij ook op bevrijdingspop uh, staan. Niet op het hoofdpodium, maar op een ander podium. Op twee podia zelfs. Op twee zelfs? Ja joh. Ja, uh, vertel uh, de kleine en de en, en wat middelgrote uh, geloof ik, hè? toch? Of niet? Ja, ik, um, ik ben gevraagd om op het kinderpodium een half uur te staan. Mm. En daar heb ik vorig jaar één nummer mogen doen en dit jaar nou, een half uur. Dus mm. dat is sowieso super tof. Ja. Uh, en door de Rob Acta mag ik ook op een half uur zelfs op plein van de vrijheid. Ja. En ja, dat is, dat is gewoon heel vet dat ik dat uh, heb gewonnen aangezien dat... Zoals je, zoals je zegt, een, een, een net wat groter podium is. Ja. ander publiek. Het is uh, later in de avond. Ja. Van negen tot half tien, ja. volgens mij. Ja. ja, het is gewoon, ja, het is wel vet. Ja. En, en dan, uh, ja, dat, je bent niet de enige die uit hierop wordt. De, de grote broer is uh, Lassetti. Die staan op het hoofdpodium. Ja. ja. Ja. Maar goed. Blijf jij ook wel de hele dag uh, rondlopen? Of denk je van, nou, als ik het optreden heb gehad, dan uh, ga ik wel naar huis? Nee, er zijn veel, veel mensen, um, ook ja, mensen uit, niet uit Haarlem, die, die komen optreden. Mm. Uh, en veel mensen ook wel uit Haarlem die ik ken. Dus ja, ik ben daar wel veel te vinden, denk ik. Ja. Uh, dan je nieuwe single, hè? Want uh, dat, uh, die komt morgen uit. Ja, over een paar uur eigenlijk. Over een paar uur. Grote stappen. Uh, ik ja. zag uh, van de week op de socials iets voorbij komen. Zeg, ben je nou geblesseerd of speel je dat nou maar? Nou, het was wel echt. Ja. Ik had een kleine ingreep aan mijn voet, aan mijn teen eigenlijk. Mm -hmm. um, maar uh, ja, ik, het, het is heel goed gegaan. Ik kon eigenlijk diezelfde dag nog best wel goed lopen. Mm -hmm. En de dag erna eigenlijk gewoon erop staan en zo. Ja. Um, nou mocht dat natuurlijk niet, dus ik moest hem even omhoog houden. Mm -hmm. Maar ja, het gaat nu helemaal goed. Um, het is nu ongeveer vijf dagen uh, terug, denk ik. En ja, ik doe gewoon alles weer. Dus dat is hartstikke fijn. Oké, okay, dus dat, uh, en, en die grote stappen, heeft dat ook nog een diepere betekenis? Ja, nou, het is net als op de fiets wel weer een soort persoonlijk verhaal. Um, de grote stappen refereren eigenlijk naar gewoon dingen die ik nu meemaak. Zoals bijvoorbeeld uh, de Rob Acta Award. Mm -hmm. Dat was voor mij best wel een grote stap. Aangezien ik um, naast uh, Hollands Cold Talent, waar ik aan mee heb gedaan, eigenlijk nog nooit of nou, nog bijna nooit in echt zo'n zaal als patronaat heb op mogen treden. Ja. En ja, dan, dan, dat je Rob Akta mag doen, überhaupt, en dat je dan ook nog wint, is gewoon... Voor mij is dat een grote stap. en dat ik dan nu mijn nummers uit kan brengen en de optreden steeds meer lopen. Ja, dat zijn eigenlijk die grote stappen die ik bedoel in het nummer. En dat, ja. daar heb ik ook over. Ja, uh, Kleine zaal, grote zaal en dan bijvoorbeeld uh, straks ook op het plein van de vrijheid staan. Dus toch ja. niet een uh, klein podium, uh, zeg ik er even bij, mensen. Dus... Nee. nee. Dus... En dan, uh, dan, dan is er nog één ding bij wat, uh, wat ook een grote stap is. Mm. Uh, dat heb ik uh, vorige week te horen gekregen. Um, ik ben... Uh, gevraagd om op podium 013 Tilburg te oh, komen zo. optreden ja. uh, 13 mei ja. uh, super tof event het heet Wij zijn 13 en het is voor allemaal 13 jarigen, dus allemaal kinderen <laughs> um, ja. en er mag gewoon 20 minuten maar het is wel heel vet, want daar komt ook Maan komt daar bijvoorbeeld ja. en nog heel veel anderen dus ja, het is wel, ook wel weer vet dat ik daarvoor ben gevraagd, dat is weer uit Haarlem uit Noord-Holland ja. dus uh, ja, dat is wel vet dat is een hele mooie uh, tekst die je er nog even bij geeft. En een mooie weggever voor de mensen die in Tilburg wonen... en hier op een een of andere linkje zitten mee te luisteren. notulisten uh, mensen, schrijf hem op. Uh, 13 mei in de 013. Dus dat uh, is de volgende stap. En over ja. stappen gesproken. Laten we hem dan maar ook uh, draaien. Hier is grote stappen. Hier is notulist Of de liedje, ik schrijf aan een trek. Was even druk met het EP, ik was tot laat op weg Het gaat allemaal te langzaam, het maakt me gek Maar dat is de passie die ik heb, het is normaal maar echt Af en toe wil ik stoppen, maar het lukt me niet eens Want ik heb me focus op die gekke workplace Ik zeg tegen mezelf, van het lukt je echt als je het geduld maar hebt maar ik mag niet stilstaan, ik ga tot het eind Als ik door blijf gaan, kom ik daar met de tijd Ik stel doelen voor mezelf die ik later bereik. Ik maak hele grote stappen, ja ze raken me kwijt Ja ze raken me kwijt, maar dat is geen probleem Je ziet me genieten, want ik ben daar onstage Want ik mag niet stilstaan, ik ga tot het eind Ik maak hele grote stappen, ja ze raken me kwijt Maar het is nu geen tijd voorspellen, moet prioriteiten stellen Ze kunnen me niks vertellen, want tuurlijk blijven we rappen dus voor die nutteloze dingen mij niet bellen En ik heb geen tegenstanders, maar een strijd met mezelf Ik maakte net een praatje, want ik werd erkend Dankbaar dat die mensen mij nu kennen als het rap talent. Ik ben nog lang niet de beste, en dat weet ik best Maar ik word steeds een beetje beter, ja dat vind ik echt En eerst was ik verlegen, maar nu praten we Die uit de hand gelopen hobby doe ik dagelijks Nu zijn dit muzikale avonden en ze kunnen me niet hitten met die comments Want die hitjes, ja die, die, die, die maken die we zo voelt het tenminste had ik geluisterd naar hen Dan zou ik toen niet beginnen Maar ik heb het toch gedaan Nu komen we binnen En ik ben nog lang niet klaar Ik heb nog veel te verzinnen Ik heb zoveel ideeën in mijn hoofd zitten Maar niet alles is nu mogelijk Ik ga werken aan mijn dromen Dat beloof ik je Maar ik mag niet stilstaan Ik ga tot het eind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 dus ben ik altijd van het laat opblijven. Een nieuwe first gemaakt als in het huiswerk door Want door de week ben ik druk met school Maar je kan ze vertellen dat ik niet zomaar stop Zit nu midden in die droom maar ik room alsnog Notulen weer gemaakt, telefoon staat vol Maar soms heb ik genoeg, dat is logisch toch?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 Gezelschap. Ze komen uit Haarlem ook. Dizzy Ponda Groove Safari. En daar moet ik ook nog eventjes kijken. Funky Invasion, zo klinkt het. Het is allemaal instrumentaal. Daarvoor hoorde je Notalist met grote stappen. En, nu had ik ook de rol van uh, redacteur van 3 voor 12 Noord-Holland uh, aangenomen afgelopen week. En uh, er was een van onze fotografen, die was bij de Melkweg Radar geweest. Op een reggae-avond. En ik moet je zeggen, het valt me niet tegen. Hier is Mr. Rayboss en Funky Ranging. You're on my mind This is a case of an emergency I need a pretty girl to come and set me free Cause the beauty that I see I cannot deny And oh my God, girl, don't ask me why I feel like I'm gonna die If you The wicked plans of Babylon <laughs> Together we shall overcome The wicked plans of Babylon I say. One world is enough for all of us One world is enough for all of us One world is enough for all of us You ready? is in trek. Er komen straks nog, uh, nog een aantal fluitzolo's uh, erin voor. Uh, eerst hoorde je Mr. Ray Bas. Funky reggae. Wat, uh, de aanleiding was uh, omdat dat te maken had met Melkweg Radar. Dat was een reggaeavond. En ik uh, moet je zeggen, ik uh, vind het uh, geweldig reggae. En zeker als het ook van Nederlandse bodem is. Want Riendi Holder is uh, de man achter Mr. Ray Bas. En als laatste hoorde je van dat rijtje van twee Lights on the Lake. En Fool for Your Love, Dat is een nummer wat ik al een paar keer heb uh, laten horen hier bij Alternative FM. En dat treft, want we hebben Elise aan de telefoon van Lights on the Lake. Goedenavond. Joe. <laughs> hey Jaap. Ja, um, want uh, er is alle aanleiding toe. Want morgen gaan jullie een release show doen in de Sinetol. Ja, zeker. We hebben super veel zin in. Ja. En ehm... Um... Ja, eindelijk onze nieuwe nummers laten horen. En uh, ja, ik ben benieuwd. Ja, um, dan samen met uh, Marshall Moses, zeg maar, dat is ons uh, act uh, die uh, ook meespeelt. Zeg, wie, wie zeg je? Wie, wie, Marshall uh, Moses. Marshall Moses. Mushroom. Ja. Mushroom. Oh. Ja, mushroom. Ja, mushroom. Ja, oké. Okay. <laughs> dat zijn de paddenstoelen en de champignons. Dat, ja, dat idee. Nou, helemaal goed. Uh, maar die, die doen de support even over jullie. Want ik, uh, ik uh, vond uh, dit wel een hele super toegankelijk nummer van, je, van jullie. Ik, uh, ik ja. ken ook uh, de luisterliedjes. En die kant van jullie, maar dit had ik nog niet achter jullie gezocht. Nee, het is wel grappig, want um, het is eigenlijk eerst een uh, house track geweest. Een soort deep house track. Huh? En toen uh, waren we heel erg zo van... oh, het is echt leuk als we daar uh, proberen een Light in the draai aan te geven. En al snel gingen we toch uh, een uh, soort van uh, 70s uh, disco sound, uh, funk sound op. En uh, toen dachten we, waarom niet? En eigenlijk hoor je dan die sound... ...wel weer terug een ja, invloed ja. bij uh, het, de titelsong Easy, zeg maar. Dus ja. het is wel weer iets wat dan een beetje in de Lights on the Lake um, shoe blijft hangen. Ja. Dus, uh, ja, he, um, hebben jullie daar ook inmiddels een beetje een voorliefde voor, uh, voor dat uh, 70 jarige geluid? En dan met name de funky ondertoon? Ja, het is echt heel erg, maar... Um, als je, als je mijn huis ziet. Dan <laughs> Hoe, dat komt dat dan? Hoe komt dat dan? Ik weet het niet. Ik zag Thomas ook vroeger ooit staan. En toen vond ik hem ook al helemaal geweldig. Omdat hij, leek uh, alsof die uit de jaren 70 was gelopen. Ach. Waarschijnlijk omdat je zelf in de jaren 80 geboren bent. en Dan vind je alles van daarvoor geweldig. Ja, dus, um, ja, ja. Het, is gewoon, uh, het heeft een bepaalde charme. Een warmte en een broeierigheid. Ehm... Um, ...en iets melancholisch en iets dromerigs... Ja. ...wat je kan bestempelen onder de jaren zeventig... ...dat heeft zeker wel een invloed van ons... ...maar ja, er zijn zoveel invloeden joh, waar je dan... Uh... Ongelukkige mix van maakte. Dat wil niet zeggen dat je niet beïnvloed bent met het maken van je eigen sound. Ja, want ik, ik ben een product uit de jaren zestig, als ik het even zo plastisch mag omschrijven. <laughs> uh, en ik ben groot geworden met, de, met dit uh, geluid eigenlijk. De, de, de disco en soul stampers, om het even zo te zeggen. Maar dit uh, ja. doet mij dan wel sterk aan denken, dit, uh, dit uh, verhaal van jullie. Ja, nou, dat is tof om te horen, toch? <laughs> ja, um, he heeft het ook nog een, een bepaalde lading, uh, de, de songs, inhoudelijk? Uh, ja, eigenlijk alles uh, klinkt zo fout. Uit het leven gegrepen, dan klinkt het mm. een soort Wolter Kroes. <laughs> <laughs> ja. Maar alles wat je schrijft uh, bestempelt natuurlijk een bepaalde periode in je leven. Mm. En uh, dit is een periode waarin ik uh, uh, probeerde af te kicken van het uh, uitgaan als single. Ja. En, uh, en toch dacht ik, ja, jeetje, wat zou het toch leuk zijn als je naar speciaal iemand waar je van houdt uh, verlangt. Maar ja. dat, die was er toen niet. Dus toen dacht ik, nou laat ik dan maar uh, op die eenzame zaterdagavond een nummer daarover schrijven. Dat doet alsof ik uh, iemand vreselijk leuk vind en daar... Uh, een blij gevoel van krijg. Dat is wel zo eigenlijk meer. Ja. Um, Wij het ook naar nummers als van, weet ik veel, Donna Summer of Sister Sledge. Ja. Ja. Nou, we gaan, uh, we gaan weer even wat, wat laten horen. Uh, niet zeggende, uh, niet voordat we hebben gezegd. Waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde web? Uh, ja, via likes en Ja. <laughs> ik zit even te denken wat. ons... En? Ja, dat is sowieso via Instagram, daar doen we het allermeest op. Die is ja. het meest up-to-date. Met de underscores, hè? Tussen de, de, de, de woorden in. Lights, underscore, on. Ja. Underscore, de. Super goed, ja. En dan weer een underscore leek. Ja, Helemaal en goed. Uh, ja, daar geef je ook achtergrondinfo eigenlijk per bandlid nu de aankomende weken over uh, hoe uh, het opnemen van uh, of het schrijven van uh, deze EP was. Dus daar was, en natuurlijk ook op Facebook, daar uh, houden we je echt op de hoogte van uh, waar we mee bezig zijn. Goed. Rondom deze EP. Dan gaan we uh, het titelnummer laten horen. Hier is Easy. I wait beyond it, they don't see it coming, they're impatient. Is that the message? Is that the lesson? Go hang your head in shame no more. Take it easy, no need to fight about it. Come take it easy, no need to fight about it. When the lights hang low and the windows close, well, I know there's something. Staring in the back keep carrying on my back I can't let go Take me home Fight about it, come take it easy. Let's put our weight behind it, come take it easy. No need to fight about it, come take it easy. Let's put our weight behind it. Come When the it lights easy. hang low no and the windows close, well, I know easy. there's something. Let's put our weight behind it, come take it Zoveel ogen in de ruimte, en ze blijven tot het einde. Wil je opgaan in het duister? Je bent altijd in beweging, maar de stemmen voor de leegte. Want wat je zoekt, dat weet je niet. En nu dans je op tafels bij de gaven, In de stad slaat. Ze blijven tot het einde Wil je opgaan in het duister Je bent altijd in beweging Maar de stemmen leegte. Want wat je zoekt Dat weet je niet Zij had haar debuutsingle niet zo lang geleden. Deze Merlin met uh, Dansen op tafels daarvoor hoorde je trouwens het titelnummer van Easy. Of uh, Lights on the Lake. Easy heette dat nummer. Uh, we sluiten dit uur af en uh, dat doen we ook weer met een debutant. Want uh, vorige week heeft hij de single uitgebracht. Uh, deze David Roker uit Utrecht. En het nummer dat heet Waiting on a Strange Day.